Rodriguez, dan is het Richie Pot. De enige maat nog van Christopher Froome. De een na de andere gaat eraf. En hier gaat Mikel Nieuwe, die gaat er zelfs ook af in zijn bolletjesstrui. En rapen we ook weer de een na de andere op. Ik dacht dat Valverde daar nog gewoon in dat eerste peloton zat. Ik meende ook Bouke Mollema daar te hebben gezien. En nu schuiven we dan weer wat langzaam op om eens te kijken wie we allemaal gaan oprapen. Woutje Pols, die moet er af in het gezelschap van een man van Belkin. Wie is dat? En daar kijken we. Rodriguez nu.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 Tendam is er inderdaad af. Het wordt nu rondgeschreeuwd over de toerradio Tendam Distance. Ze kunnen het ook gaan roepen van Thomas Leclerc, Want die moet eraf in het groepje met Tom Dumoulin. En dat groepje krijgt zeg maar het eerste achtervolgende groepje. Met uh, Coppel daarbij uh, uh, en met Riblon bij. Dat groepje krijgen ze weer in het zicht. En het groepje van uh, Tom Dumoulin rijdt wel één minuut achter de koploper in deze rit. Achter Rouy Coppel die lijkt dus inmiddels redelijk safe te zijn. Maar hierachter, Gio, is het dus toch ook helemaal losgegaan op deze klim. Jongen, jongen, jongen. Wat is dat een geweldige uh, ja, finale eigenlijk van deze etappe. Die toch heel erg lang leek te duren met die kopgroep van 26 man. Natuurlijk, we hadden die twee Nederlanders. Maar daarachter gebeurde zo weinig. Nu hebben we Costa op kop. 46 seconden daarachter kleurde Jean-Claude, Riblon en Koppel. Daarachter dus uh, Tom Dumoulin. En uh, ik kijk nog steeds naar dat groepje met de favorieten. Het is Rich. Voor Rodriguez. Dan Christopher Froome. Dan hebben we Valverde. We hebben Quintana daarbij. We hebben Contador en Kreuziger. En Bouke Mollema. Dat zijn de grote mannen in het klassement die over zijn gebleven in de achtervolging. Terwijl we nu weer kijken naar de koploper. Ja natuurlijk gaan we kijken naar die koploper. Ploegmaat ook van Quintana en van Valverde. En hij gaat mogelijk op weg naar zijn tweede etappe zeg in de Tour de France. Nu is het Kleuden alleen in de achtervolging. Op 45 seconden slechts. En daarachter dan weer dat trio. Het slaat totaal uit elkaar. Hier zien we dat hij boven komt. Rui Costa bovenop de Col de Mance. En nu op passen, jongen. Niet te hard remmen voor die bocht. Hé, hey, Contador gaat aan. Contador gaat aan bij de achtervolgers. Kijken wat Froome kan doen. Het ziet er niet echt heel overtuigend uit, hoor, van Contador. Maar hij gaat wel staan op de pedalen en er valt een gaatje. Want Froome kan het wiel van Richie Port niet meer houden. Froome heeft moeite om het wiel van Richie Port te houden. En dan zou ik zeggen, Contador, doe het net als in de Vuelta. Doe Net als in de ronde van Spanje van vorig jaar. Toen je ook toesloeg op zo'n moment. Ik zie nu ook Laurens Tendam daar zitten. In het gezelschap van Vogelsang en van Perrault. Die rijden dus vlak achter die groep met favorieten. Tendam is verstandig. Net als Vogelsang. Rij gewoon je eigen ritme. En de aanval van Contador is gecounterd door Richie Port. Port dus met Froome in het wiel. Dan hebben we daarvan verder. Dan hebben we Quintana. Dan hebben we Contador. Dan hebben we Rodriguez. En we hebben Bouke Mollema. En nu is het Kreuziger die het eet. Probeert. Jonge jonge aanvallen op de gele trui, op die Col de koldermassen, die col van de tweede categorie. En ik hou me hard vast voor de afdaling. Roey Costa is dus al bezig aan die uh, afdaling, het groepje met uh, Tom Dumoulin. Bijna. Uh, Coppel, die kwam in ieder geval als tweede boven. Uh, Riblon kwam als derde boven. Dat zal dus zijn geweest op zo'n 50, 55 seconden. Het groepje met uh, Tom Dumoulin rijdt nog altijd voor een ereplaats. Maar meer zit er denk ik niet gaat in. Gaat ook zo beginnen aan de afdaling van die Koolmansen. Uh, Hij is, is inmiddels over de top. Tom Dumoulin zit midden in die groep. En dat is dan op 1 minuut en 20 seconden van Rui Costa. Nee, meer dan een ereplaats zit er vandaag niet in voor de Nederlanders. En vooral dus voor Tom Dumoulin. Rui Costa nu op 10 kilometer van de streep in de afdaling. Die hier even geen afdaling is. Het is een soort vals plat. En dan gaat de weg weer verder naar beneden. Kijk ik naar die vier achtervolgers. Naar Kleuden, Janssen, Riblon en Coppel. Die nog stevig tempo erop nahouden. Maar niet kunnen voorkomen dat de voorsprong nog steeds 50 seconden is. Ook zij op dat valse plat nu. In die afdaling. De beruchte afdaling van Joseba Beloki. En van Lens Armstrong. En daarachter het gevecht natuurlijk om de gele trui. Althans om het klassement. En dan is het toch knap dat Bouke Mollema. Ook al is het de laatste in dat groepje. Maar dat hij op zijn type stijl, Gewoon standhoudt de kop heen en weer schuddend. Hij wrikt aan het stuur. Maar Bouke Mollema los je niet zomaar. Die moet je echt drie keer neerschieten. Wil die uiteindelijk afhaken. Hier die achtervolgers. Ook bij dat bord van 10 kilometer. In de afdaling. En uh, Sebas, waar zit jij? Zie jij Dumoulin? Ja, ik zie Dumoulin zitten in een groepje. Het is wel lastig hoor. Want uh, dan heb je het bord gehad. Dat je bovenop de, Kolder, maar, de Koldermals bent. En dan ga je op een rotonde rechtsaf. En dan kom je vol met je snuffert in de wind te zitten tussen de weilanden. En dat stokt nog altijd extra. En nu gaat de weg dan echt inderdaad naar beneden. En is ook het groepje met Tom Dumoulin begonnen aan de afdaling. Nu onder de boog door van de laatste 10 kilometer. Zij worden gevolgd op niet al te grote achterstand uh, afstand door het uh, groepje met onder andere uh, Thomas Verclair. En met de Spanjaard Navarro daar nog bij. En volgens mij met uh, Nicolas Roach daar nog bij. En daar gaat terugkeren Arnold Sch uh, Nee, dat is niet Jean Dat is Jean-Marc Marino. Dat is allemaal in de laatste 10 kilometer van deze etappe. Waar de koploper Rui Costa al een tijdje mee bezig is. Wat heb ik een respect trouwens voor die Bouke Mollema. Want je denkt iedere keer dat hij het leven geeft. Dat hij het niet meer redt. Dat hij moet afhaken bij die groep van de klasse mensenrenners. Maar de nummer 2 rijden er niet zomaar af. Dat hebben die anderen nu ook door zojuist. Een even een momentje van ontspanning. En dan zie je hem meteen even grijpen naar de bidon. Om nog even een slokje te te nemen om wat bij te tanken voor die afdaling die we zo meteen gaan krijgen. En Bij die dan zagen we zojuist ook nog even een van de mannen die nog even probeerde weg te rijden daar bij de rest, bij Janson onder andere. Het was Riblon die het even probeerde, maar Kleuden, Janson en Coppel die counteren meteen. Ze rijden nog wel steeds op 47 seconden achterstand op Rui Costa die in zijn eentje bezig is met de afdaling. Hij kan goed inschatten hoe die weg loopt. Hij heeft niks te maken met mannen die op het laatste moment net voor de bocht voorbij steken. Ik zou zeggen, probeer voorzichtig gecontroleerd, maar wel loei en loei had af te dalen. Deze bocht even meenemen. Want dit is weer zo'n linker, zo'n haarspelbocht. En daar komt hij dan ook op af. Maar wij kijken nu weer naar die achtervolgers die daar dan toch ook vlak achter zitten. En dan zien we dat Coppel daar in het laatste wiel toch een klein gaatje laat hoor, met die mannen vooraan. Ook zij weer door zo'n haarspelbocht heen. Zo'n lastige bocht in deze moeilijke afdaling. En ik denk dat het spektakel in de grote achtervolgende groep, de groep dus met Wauke Mollema. De groep ook met de gele trui. De groep ook met uh, Quintana. Met Valverde. Met Contador. Noem ze allemaal maar op. Dat daar het spektakel een beetje voorbij is. Want Poort leidt de dans. Vroom in het wiel. Een rustige cadans. Niemand die probeert te ontsnappen. Het zou nog kunnen gebeuren straks in die laatste honderden meters. Op weg naar de top. En daar gaat hij weer. Hoor, daar gaat Contador weer. Alberto Contador. Dansend op de pedalen. Hij neemt weer afstand van die andere. En dan moet Poort erachteraan. En dan laat uh, meteen uh, de gele trui weer een gaatje vallen. Hij is niet zo Explosief Christopher Froome. Je ziet het iedere keer als er een tempoversnelling komt. Dan moet hij gewoon eventjes weer op gang komen. Het is als een diesel. En nu is Contador even weg. Er valt een klein gaatje. Richie Porte probeert de achtervolging te leiden. En Mollema kijkt even om. Maar zit nog keurig daar in het laatste wiel in die groep. En uh, Costa die heeft inmiddels 47 seconden op de eerste achtervolgers. Ja, hij kan ook goed alleen rijden natuurlijk. Hè? Die uh, Portugees heeft hij in het verleden ook wel bewezen. Tom Dumoulin zagen we net eventjes uh, zitten. Nog altijd volgens mij in die derde achtervolgende groep. Want dat groepje, dat kleine groepje met Christophe Riblon zit daar volgens mij nog altijd tussen en vlak achter het groepje met uh, Tom Dumoulin rijdt dan nog altijd het groepje met uh, Thomas Vuckler. Uh, Hoogeland zit voor de. Daar nog weer verder achter. Sonny Hoogeland die in de slotkilometer van de Col de la Mans zit. Heel moeilijk had. En uh, stil viel Wij nu ook weer door zo'n aarspuitbocht heen. Met middenin toch wel wat flinke hobbels. Ja, het blijft opletten geblazen in die afdaling. Gelukkig, gelukkig, gelukkig gaat het allemaal nog tot nu goed. En is het droog gebleven vandaag. Want je zou je, tot, uh, je weet niet wat je je moet voorstellen... als je een afdaling als deze in de regen moet doen. Laurens ten Dam rijdt nu bijna 50 seconden achter de groep met de gele trui. Hij heeft gezelschap gekregen van een van zijn ploegmaten. Maar ik kan niet helemaal zien wie dat is. Ik dacht dat het Nothauk was, de Noor. In de ploeg die aansluiting heeft gekregen bij die achtervolgende groep. Met Evans erbij. Met Morabito. Met Monfort. Vogelzang zit erbij. Perrault. Bardet. Rodgers. een Geesing is het natuurlijk. Geesing heeft daar aansluiting gekregen. En Daniel Martin. Dat zijn de mannen die nu op een kleine 50 seconden van de gele trui rijden. En dan kijk ik wat er gebeurt. Waar is Contador bij die groep van de gele trui? En wat gaat Quintana zo meteen doen? Contador zit er nog gewoon bij. Bouke Mollema zit er nog gewoon bij. Quintana Valver. De Kreuziger, Rodriguez en de gele trui. En daar gaat uh, Kreuziger die zet aan. Maar Kreuziger is ook niet de man van de explosieve demarrage. En dat kan dan gecounterd worden door uh, Christopher Froome zelf. Hij is wel uh, inmiddels Richie Port kwijtgeraakt. Richie Port dus uh, eraf gereden. En dan gaat uh, Kreuziger nog eventjes op de pedalen zijn. Port kan het tempo niet meer bijbenen. Wonema blijft gewoon daarachter in het wiel zitten. Dat doet hij keurig. En uh, Froome rijdt zelf het gat dicht. Maar hij is wel geïsoleerd. Twee mannen van uh, Movistar, twee mannen van Saxo. Dat zijn de tegenstanders van Christopher Froome. Eén mannetje natuurlijk van Belkin, Bouke Mollema. En dan hebben we ook nog uh, een van de mannen die erbij zit. Even kijken, wie was nou ook weer alweer Valverde, Quintana, Kreuziger komt daar door. Dat waren ze. Nee, dan heeft hij verder geen... Ja, Rodriguez natuurlijk. Ook die zit erbij, ook als eenling. Maar nu is het Kreuziger die het tempo maakt. Ze zijn nog steeds niet boven, terwijl de koploper inmiddels op 3,7 kilometer van de streep is. Wat gaat dat hard? En ik kijk naar vogelsang Die het tempo leidt voor Tendam. Raakt Tendam zijn vijfde plaats? Kijk, dat lijkt er wel op, want Geesink moet daar af. Geesink haakt af, die parkeert daar aan de rechterkant van de weg... Die kan het tempo niet meer bijbenen. Ten dan dus in achtervolging op de groep met Mollema. Op de groep met uh, de gele trui. En Mollema doet er alles aan om die tweede plek in het klassement te behouden. En uh, de koploper Rui uh, Costa heeft nog wat een 45 seconden voorsprong. Op zijn eerste achtervolgers. En het groepje met uh, Tom Dumoulin daar weer achter. Hebben volgens mij nog uh, niet die uh, eerste achtervolgers te pakken. Volgens mij strijdt Tom Dumoulin, voor zover ik het kan zien... nog niet om de tweede plaats. Terwijl Rui Costa... De boog passeert van de laatste drie kilometer. Dus zo'n beetje weer terug is in GAP. Naar dit uitstapje over die Col Dat toch weer voor de nodige sensatie heeft gezorgd. Niet alleen in deze kopgroep, maar toch ook hierachter. Dus bij die groep met de favorieten. Het groepje met Tom Dumoulin. Zij rijden op zo'n 3,5 kilometer van het einde. De koploper Rui Costa dus in de laatste drie kilometer. En die aanval op de gele trui die gaat er verder niet meer komen. Of de aanval op de tweede plaats. Zo u wilt, want die is natuurlijk veel bereikbaarder voor die concurrenten. Voor Alberto Contador... Voor Roman Kreuziger, voor Quintana, noem ze maar op Rodriguez. Daar is natuurlijk de tweede plek veel bereikbaarder dan die bijna ongenaakbare eerste plek van Christopher Froome. De gele trui die kunnen ze nauwelijks aanvallen, maar het gaat om die plek 2. Maar Mollema haakt gewoon aan. Met zijn laatste krachten blijft hij aanhaken. En ik kijk nog even naar die groep van Tendam, die inmiddels nog steeds 50 seconden achterstand heeft. En Tendam zal wel zijn vijfde plek kwijtraken aan Nairo Quintana. Want die staat maar heel kort achter in het klassement minder dan een minuut. Nou ja, dan is het nog even de vraag hoor. Als het een minuut ongeveer is, want die achterstand is niet veel meer. Die is 57 seconden, dacht ik, in het klassement. En op dit moment hebben ze een seconde of 50 achterstand op de groep met Quintana erin. Op de groep met de gele trui en Mollema. Dat betekent dat Tindal misschien nog wel die vijfde plaats gaat houden. De man die erachter staat kijken we naar Joaquim Rodriguez die ook in die eerste klassementsgroep rijdt. Ja, die staat alweer veel ver achter op Laurens Stendam. De achtervolgende groep trouwens, de vier, de vier die achtervolgen. Kleuterson. Uh, Kleuden, Janson, Riblon en Koppel die zijn inmiddels ook in de laatste drie kilometer. En ik kijk naar Rui Costa. Die eenzaam en alleen op weg lijkt na zijn overwinning hier. Maar die gaan ze niet meer terugpakken, zoals? Nee, dat is uh, gebeurd. En uh, hoe krijgen ze het voor elkaar? Precies in de bocht. De bocht waar uh, Bellocchi destijds viel. En waar Armstrong toen in het gras ging, zagen we nu een voor radio-check staan. De, uh, Tony Galopin had daar problemen met zijn fiets. De ketting was eraf, leek me dat de derailleur een stuk was. Inmiddels het groepje met Tom Dumoulin, ook in de laatste twee kilometer gereden uit dat groepje, is Thomas de Gent gelost even kijken. Daar zit Dumoulin inderdaad in de laatste positie van dat groepje. Achter Philippe Gilbert en achter Astelloza, Gio. Costa viert zijn feestje nu al. Hij viert zijn feestje, want hij is al hier in de finishstraat in uh, de gap. En hij rijdt op weg uh, in de richting van die finish en hij begint al te juichen. Een vuistje gaat omhoog. Nadat hij dus die etappe won naar superbest, pakt hij hier zijn tweede etappe in de ronde, of in de ronde van Frankrijk. Hij heeft al uh, de ronde van uh, Zwitserland gewonnen dit ja, ja, dat vergeten we ook niet meer. Dat was ook mooi natuurlijk, dat gevecht ook onder andere met Bouke Mollema. Hij won al twee keer achter elkaar de ronde van Zwitserland. En hier pakt Rui Costa, de Portugees uit de ploeg van Alejandro Valverde. De overwinning, nu kunnen de handjes definitief los van het stuur. Hij doet het nog niet, ritst wel nog eventjes zijn truitje dicht natuurlijk. En nu gaan die armen, gaan omhoog. Balti's zijn vuisten als overwinningsroes, want hij heeft 47, nee 49 seconden. Op die achtervolgers op Kleuden, Jansson, Riblon en Coppel. En hier komt hij over de streep, handjes op de helft, doet alsof hij het niet kan geloven. Maar ja, dit is een echte afmaker, hoor. Je weet het, als hij in de kopgroep zit, dan kan hij het wel gaan doen. Hij is over de streep, nu is het afwachten op die er was. De, de eerste achtervolger is in de laatste kilometer het groepje met Tom Dumoulin. rijdt ook inmiddels in de laatste kilometer. Hij heeft een uh, mooie etappe gereden natuurlijk, die jonge Nederlander, 22 jaar. Hij wilde mee zitten, hij zat mee. Probeert nu nog weg te rijden uit het groepje met Gilbert in de richting van Astaloza. Het gaat ook niet dus om de tweede plaats, Rio. Maar hij heeft wel courage getoond. Zeker. Geweldig gedaan, hoor. En voor de tweede plek, dan gaat het sprintje nu beginnen. Het is Kleuden die daar aan de leiding gaat. Dan is het uh, Rieblon die er overheen komt. Uh, Janson zit daar aan het wiel. Of Coppel. Het is Janson die er overheen leidt te komen. Of is het toch uh, Rieblon? Het gaat om de tweede plek. Het is Rieblon die de tweede plek past voor zijn twee landgenoten. Janson en Coppel. En dan komt Kleuden komt als laatste van dat groepje. Als vijfde dus over de streep. En kijk ik nu naar die sprint van de achtervolgers, hè? Dumoulin, toch weer eventjes los van de rest. Dat doet hij knap hoor. Tom Dumoulin, hij wordt hier zesde in de etappe. Knap gedaan, Tom Dumoulin. Want hij blijft de man van Euskal Tel, blijft hij voor. En dan wordt het sprintje van de achtervolgers gewonnen door Philippe Gilbert. Dan hebben we de eerste 10, 12, 13, 14 man. Hebben we zo'n beetje over de streep gehad. En kijk ik nu naar de achtervolgers. Dat bedoel ik dan de mannen van het algemeen klassement. Waar het tempo wordt gemaakt door Alejandro Valverde. Ja. Hier nog een sprintje. Het gaat nergens om, heren. Weet dat nou maar. Het is duidelijk, hier zit onder andere Thomas Verkler. Maar ik ben zo benieuwd wat erachter gebeurt. Want Laurens ten Dam is inmiddels zijn vijfde plek kwijt. Het was 53 seconden. Het verschil met de eerste achtervolger met Quintana die op de zesde plaats staat. 53 seconden. Het verschil tussen de gele trui en de achtervolger is inmiddels opgelopen tot 1 minuut en 20 seconden. Dus ten Dam is zijn vijfde plaats kwijt aan Nairo Quintana. Dat is geen schande. Laurens ten Dam zal er lang blij zijn als hij in de top 10 blijft van het algemeen klassement dus de Alpenritten die nog gaan komen. De tijdrit van morgen. Ik zie dat Richie Poort inmiddels weer heeft aangesloten. Hij zit nu in het wiel van Alejandro Valverde. De gele trui zit erbij. De groene trui, maar dat is niet de groene trui van het klassement. Maar de groene trui van Belkin van Bouken-Mollema zit er nog bij. Zij zijn in de afdaling. En daar komt Johnny Hogeland. Hij komt ook op de finish af. Hij heeft ook gestreden in de kopgroep. Maar het is niet gelukt vandaag. Hier komt de Nederlandse kampioen over de streep. En het is nu wachten op die achtervolgers, op de klasse Mensenmannen. Ja, die rijden 11 minuten en 12 seconden achter de winnaar. Achter Rui Costa. Dat weten we dan, Bart Voskamp. Uh, we gaan nu eerst, denk ik, naar de sterrennieuws. Alles wat we uitgesteld hebben om 5 uur.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 Asiel, beslist president Poetin wel.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 En het doek valt voor het overgrote deel van de filialen van winkelketen Free Record Shop. De curatoren hebben daar hoofdlijnen een akkoord met investeerder Procures... die tot 30 tot 40 filialen willen overnemen. Voor het faillissement had de keten nog 141 winkels in Nederland. De investeringsmaatschappij kan nog niet zeggen hoeveel banen er verloren zullen gaan. In totaal werken er zo'n 750 mensen bij de Free Record Shop. Dat was het NOS Journaal. Snel weer naar Frankrijk, want de winnaar van de etappe is bekend, Rui Costa. Maar wat gebeurt er allemaal achter nog, Gio? We hebben het erover gehad. Levensgevaarlijke afdaling. Die afdaling van Belokkie en van Armstrong. En jawel, het ging mis. Het was Contador. ...die het spoor bijster was. Hij viel en ook de gele truidrager. Christopher Froome kwam aan de zijkant van de weg terecht. Moest met de voeten uit de pedalen, moest weer op gang komen. En probeert nu met, ja, met de moed man op, probeert hij te achtervolgen. Hij heeft wel gezelschap gekregen van Richie Porte. Die probeert het gat dicht te rijden, maar daarvoor rijden dus een paar mannen. Die proberen dat gat inderdaad groot te maken. Want de gele trui is in de problemen in de achtervolging. En dat is toch wel wat hoor, dat is toch wel groot nieuws. We kijken daar naar de mannen die daarvoor zitten. We weten dat Valverde erbij zit. We weten dat Kreuziger erbij zit. Rodriguez, Bauke, Mollema natuurlijk. En hier zijn de drie in de achtervolging. En ik denk dat ze het gaatje nog wel gaan dichtrijden. Maar jongen, jongen, jongen, Wat is dit een linkerafdaling? afdaling. We hebben het gezien jaren geleden. Een paar jaar geleden was het Andy Schleck die met... Ja, hop, daar gaat Froome bijna weer hoor. Froome maakt weer een sweeper met het voorwiel. En uh, dreigt uh, daar de bocht uit te vliegen. Maar hij kan uh, in ieder geval weer op de fiets blijven zitten. Komt dat door? in zijn wiel. En dan Richie Porta voor. En dan rijden ze heel langzaam het gat dicht naar de mannen die daar ontsnapt zijn. Het gaat niet meer onder etappe overwinning. Maar je kunt de Tour de France hier gewoon in deze afdaling verliezen als je te veel risico neemt. Bart Voskamp, we zitten mee te kijken hier en houden ons hart vast af en toe. Ongelooflijk wat hier weer gebeurt. Ja, de, dat verschil in de afdaling wordt gemaakt is ook niet zo gek. Want Contador is op zich wel iemand die durft. En die, die zijn vol die klim opgereden om in ieder geval te proberen wat verschil te gaan maken. Dat is niet gelukt. En ze proberen het in de afdaling weer. Alleen Contador maakte een foutje en vroom schrikt ervan. Dus die gaan, beide, gaan ze bijna onderuit. Maar uh, nou ja... Hij heeft in ieder geval Richie Poort nog bij zich. En die zal het gat, uh, gat gaan dichtrijden. Ja. Um, de, uh, de was er de kwam een aanval. Hè? Op, op, uh, toch op dat bergje nog in het peloton. We zaten ons natuurlijk vooral op, die, op de kop van de koers te concentreren. Maar uh, daar gebeurde het toch ineens. Ja, we zaten wel in spanning te wachten. Wat gaat er gebeuren? Ik had verwacht uh, dat ze het tempo zo hoog zouden houden dat ze niks konden doen. Maar toen ging uh, Katusha, die ging met Dani Moreno, die ging het tempo zo hoog opleggen. En daarna ging uh, Rodriguez nog een keer vol. Ja, toen, uh, toen werd ten Dam gelost. En toen zijn ze natuurlijk ook blijven rijden om, die, uh, om Ten Dam uh, kwijt te spelen. Um, inderdaad, want die heeft nu flinke achterstand opgelopen. Die raakt dus waarschijnlijk zijn vijf plaatsen kwijt in het, uh, in het klassement. Uh, maar snel weer kijken wat er gebeurt daar. Hoe groot is de schade, Gio? Nou, de schade, ja, of die groot is, weet ik niet hoor. Uh, want... Oh. Contador een beetje boos in de richting van Nairo Quintana. Van jongen, prima gedaan. Hij steekt een duim omhoog. Maar hij bedoelt dat ongetwijfeld cynisch. Want hij was degene die viel natuurlijk. En je zag ook zojuist dat Contador toch ook wel even wat last had. Ik dacht van een arm of van een hand. En hij is gewoon boos dat daarna vol doorgereden werd door die concurrenten. Maar ja, zo zit het spel nu eenmaal in elkaar. Zo gaat het gewoon. Op het moment dat je valt, dat je in de problemen bent, dan gaan de anderen. En wat zien we nu? Zien we daar nu val verder aan de rechterkant van de weg met Bouke Mollema? Ja, dan moet de gele moet er weer in zijn eentje achteraan. Het is Valverde, maar daar zit niet echt veel snit op. Mannen, als jullie hier nou eens even vol doorrijden. Hij is kwetsbaar. Dan maak je een gaatje, maar ze rijden het gat weer dicht. En dat betekent dat we ze gewoon weer bij elkaar hebben. De, wat is het inmiddels? Zes of zeven man. Even kijken. We hebben acht man geloof ik zelfs. Ik ga ze maar eens gewoon even tellen. Want ik kijk daar vooraan. Valverde, dan Mollema. Dan hebben we Froome. Uh, dat zijn er drie. Dan hebben we Quintana. Dat zijn er vier. Dan hebben we daarachter... Kreuziger en uh, Contador. Dan uh, hebben we er dus uh, zes. En uh, dan hebben we ook nog... Richie Porte en Joaquin Rodriguez. Acht man die daar rijden. Dat zijn de klassementsmannen... die nu op weg zijn naar de finish. En in de verte het fot zien hangen van de laatste kilometer. En dan zullen er twee man heel erg blij zijn... dat ze veilig in de laatste twee kilometer... nu zijn aangekomen. Dat zijn ongetwijfeld uh, Alberto Contador... en de gele trui dragen. Want die hebben... Serieus in de problemen gezeten in de afdaling. De schade valt mee. Maar wat hebben ze met de billen samengeknepen gezeten. Ja, nu komt het sprintje. Maar dit doet er eigenlijk allemaal niet zo toe. Valverde voor Mollema. Dan Froome. Dan Rodriguez. Dan Quintana. Dan de twee man van uh, de Kreuziger. En Contador de twee man van Saxo. En in het laatste wiel Richie Port. Hij overziet het geheel. Hij kan schreeuwen naar voren. Als er nog iemand iets geks gaat proberen. Maar nu hoef je niet meer weg te springen. Want nu ga je het verschil niet meer maken met de laatste mannen. Even kijken. We kijken naar de daguitslag. Dat is wel mooi om die nu even te geven. Want daar hebben we nu gewoon even de tijd voor. De daguitslag dus van vandaag. Ik ben benieuwd of we die zo meteen ook in beeld krijgen. Hier zien we hem staan. Ik kijk naar Costa die op de eerste plek staat. Riblon, tweede. Jansson, derde. Koppel. kleut. En dan wordt er toch nog gesprint hier... Voor de ereplaatsen zullen we het maar noemen. Dit zijn de ereplaatsen bij de klasse Mensrenners. En zien we dat Rodriguez daar gaat finishen. Is dat dan voor de gele truidrager? Die komt er niet meer overheen. Of is het Quintana alsnog die er nog overheen komt? Een sprintje eigenlijk om niks. Om de ereplaatsen. Het is inderdaad Rodriguez voor Quintana. Dan Froome. Dan krijgen we Mollema. Dan Valverde. Dan hebben ze allemaal gehad. En dan komt daar... De groep met uh, Tendam. Hoe groot is die achterstand? Want daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Raakt Tendam inderdaad die vijfde plek kwijt? Of is hij toch nog dichterbij gekomen? Ik denk dat hij die plek kwijt raadt, Want ik denk dat de achterstand te groot is geworden. Meer dan een minuut voor Laurens Tendam. En daarmee raakt hij zijn vijfde plek kwijt aan Quintana. Goed, dat is, uh, dat is duidelijk dus. Uh, straks uitgebreid napraten, want er gebeurde in die slotfase weer uh, van alles. Maar we moeten nog wat uh, zaken wegwerken die we om vijf uur hebben overgeslagen. De, het is nu bijna half zes. Dus uh, bijvoorbeeld de weersverwachting. Het weer. Met Peter Kaapers Op dit moment is het zonnig, maar er is wel vrij veel sluierbewolking aanwezig. De maximumtemperatuur kwam vandaag wel uit op 22 graden aan zee... tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond blijft het nog vrij lang warm. Een zwoele avond zou je het kunnen noemen. Maar uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n 12 tot 15 graden. Er zijn brede opklaringen. Ja, die sluierbewolking die blijft wel aanwezig. En hier en daar is weer wat kans op nevel of mist. Morgen is het ook weer zonnig. Uh, maar er is wel weer ook die sluierbewolking. De wind die is zwak tot matig en die waait uit noordelijke richting. Het wordt nog ietsje warmer dan vandaag. 25 graden in het noorden tot zo'n 29 graden in Brabant en Limburg. Op de Wadden wordt het wel ietsje minder warm. Daar is het met 20 tot 22 graden echter nog wel heel lekker. De komende dagen blijft het droog en zonnig. Overmorgen wordt het ook nog 27 graden. Vrijdag en zaterdag ietsje minder warm. Een graad of 23. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan uh, 20 files nu. en Na het uh, ongeluk vanochtend blijft de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... nog steeds uh, ja, een paar uurtjes dicht... De afsluiting is tussen Kerkdriel en Zalbommel, of bij het knooppunt Del eigenlijk. En dat betekent dat er moet worden omgereden. Maar op alle omleidingsroutes vanuit Utrecht naar Brabant loopt het ook vast. Zoals op de A27 vanuit Utrecht naar Breda staat tussen Nieuwegein en Lexbond eerst 10 kilometer. En daarna voor de brug bij Gorkum 6. De A2 in noordelijke richting. Daar uh, staat uh, tussen Waardenburg en het Knopendel 4 kilometer door een autobrand. Twee rijstroken zijn er dicht. En bij Zalbommel staat er 4 kilometer file. Hier is de ook dicht vanwege dat ernstige ongeluk vanochtend. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knopendel en Gorkum 15 kilometer. En op de A15 verder naar Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 4 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. En in Brabant vertraging op de A58 Vlissingen-Breda.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 Portugees Rui Costa wint dus de 16e etappe in de toer. Daarin gap. Niks ten nadelen van zijn prestatie. Maar de meeste spanning zat toch in de groep ver achter hem. Op dik 10 minuten. De groep met de klasse mensrenners Gio. En het slachtoffer van de dag zou je kunnen zeggen, is Laurens Dam. Ja, het slachtoffer van de dag is Laurens Ten Dam. met die raakt zijn zesde plek kwijt aan Nairo Quintana. We gaan even de schade gewoon opmaken. Want Ten Dam kwam binnen op 12.08. Precies een minuut. Na de groep met de eerste klassementsrenners. Met Quintana, Rodriguez, Vroem Mollema, Kreuziger, Contador... Valverde en Port kwamen binnen op 11.08 van de winnaar van vandaag van Rui Costa. De Portugees die dus een tweede toer-etappe-zegen pakte. Op de zesde plaats knap hoor. Tom Dumoulin precies op een minuut. Twintigste Johnny Hogeland op 2.21. Dan die eerste groep met klasse klassementsrenners op 11.08. En dan Laurent Stendam in het gezelschap. Onder andere, dat is toch wel aardig om te melden, van Cadel Evans en Jacob Toch Ook een van de klassementsmannen, Voegelzang. Die toch ook goed staat in het klassement. Gaan we meteen even naar het klassement. Terwijl ik ook nog even wil zeggen dat Robert Geesink een kleine minuut daarachter. Sterker nog 50 seconden daarachter binnenkwam. Samen met Bram Tankink en nog een paar anderen op 12.59 van de winnaar. Maar dan het klassement van vandaag. Christopher Froome nog steeds aan de leiding. Niks veranderd ten opzichte van de nummer 2. Bauke Mollema die zich weer prima heeft gehandhaafd. Ook al ziet het er af en toe op hangen en wurgen uit. Maar hij blijft er maar bij. Hoe lang kan hij dat volhouden? En hoe sterk is hij morgen in die klimtijdrit? Hij staat nog steeds 4-2 in het klassement. Dan Alberto Contador op 4,25 van Froome. Dan Roman Kreuziger op de vierde plek. Daar is ook niks veranderd. Quintana is opgeschoven naar de vijfde plek op 5,47. En dan Laurens Stendom. Ten Dam op 5,54. Het scheelt 7 seconden. Het verschil tussen de nummer 5 en de nummer 6. Tussen Quintana en Ten Dam. Dan Rodriguez op de zevende plek. Vogelsang achtste. Perot de Fransman negende. En Daniel Martin de Ier op de tiende plek. Dat zijn de klassementsmannen. Mollema dus. Perfect gereden. Kan niet anders zeggen. In het spoor gebleven van de gele truidrager. En het had er zelfs nog even wat anders kunnen uitzien. Als inderdaad Christopher Froome niet meer teruggekomen was. Samen met Alberto Conta door naar die vreemde schuiver in die afdaling van de Koldermansse. Die de Koldermansse. Steven D'Alebout spreekt met Bouke Mollema. Bouke, het venijn zat in de staart. Kun je vertellen wat er gebeurde op het moment dat Froome bijna van de weg afging? Uh, nou ja, komt door die, die ging onderuit in een bochtje. Er uh, ja, was, was, zaten niet heel veel lastige bochten eigenlijk in die afdaling. Maar uh, ja, dat was wel uh, een listige bocht. En, uh...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 En uh, ja, goed, ik, daar moest ik natuurlijk achteraan. van uh, Valverde en Rodriguez zaten toen bij mij. Maar ja, uiteindelijk uh, kwamen die mannen denk ik, uh, weer terug. Dan uh, sprint je uh, uiteindelijk nog met een groep met ook Vroom daarbij. Uh, bewust wat langzamer dan de rest om het verschil met Laurens dan uh, zo klein mogelijk te houden? Ja, tuurlijk. Het, uh, kijk, uh, voor het klassement zat eigenlijk ja, voor mij iedereen uh, erbij en uh, om mij heen alleen Laurens niet. Dus ja, dan is het niet aan mij om die laatste drie kilometer volle bak te gaan rijden. Dus ja, dat, uh, dat was naar Valverde. Dat was uh, vol verder, zei Bouwke Mollemarus. Uh, Bart Voskamp, nou we hebben meegekeken uh, met dat laatste gedeelte. Mm. Heb, heb jij mm. intussen goed kunnen zien wat er nou gebeurt in die bocht? Want. Nee, zelfs in de herhaling niet. Want de, de camera pakt hem net niet op. Maar het, het ziet eruit. En uh, wat ik ook vertelt. Dat Mollema. Of uh, dat uh, Contador eigenlijk. Nee, die nam alle risico's. Om, uh, om, om daar zijn tijdwinst te pakken. Dus uh, even, even daarop aansluitend. Het is raar dat hij daarna op, kwaad op Quintana wordt. Dat hij doorrijdt. Ja, ik vind Het is natuurlijk ook raar om in zijn afdaling vol naar beneden te gaan. kun je zo keer het ook zien. Het is, uh, dat is het risico van het vak dan. Dus die mist een bocht. Nou, ja, Vroom die schikt ervan. Die schiet er wel onderdoor. Maar met het er schieten... houdt hij de bocht ook niet. En die valt niet. Dus, uh, Komt wel ja. in de berm terecht. Raar met zijn fietsen. Ja, het, het raar door de kant. Maar volgens ja. mij uh, ja, moest hij zijn fiets wel even oprapen. Maar uh, was het niet al te ernstig. Dus, uh, maar ja, ik ik had toen het idee dat, dat uh, Vroem echt even hmm. op, uh, op Contador wachten Op een of andere manier. Maar jij zegt dat is onzin. Nee, hij ja, was meer denk ik ook de situatie om zich heen aan het opnemen. Hij weet natuurlijk wie er onder hem door is gereden. Maar hij was natuurlijk ook aan het kijken. Van, ja, is Contador helemaal uh, gevallen? Is hij een stukje naar beneden gegleden? Komt hij mee in mijn wiel? Dus, dus meer de observatie uh, observeren wat, uh, wat de situatie op dat moment is. Nou, dan weten ze met uh, poort dacht ik het gat uh, weer dichter. Ja, Portin reed toen een verschrikkelijk snelle afdaling. En eh, nou goed, dan weet je ook met zo'n sterke knecht en het laatste vlakke stuk. Ja, er was, was, hoefde er ook niet meer echt uh, paniek te zijn. En dan uh, komt het door die stak nog even, even de duin op naar uh, Quintana van goed gedaan. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, jij pakt ook alle risico's om het uh, verschil te maken. Dus als jij dan de bocht mist, ja, heb je ook het risico dat je inderdaad uh, tijd verliest daar. Maar want dan kom je hier op de principiële vraag: moet je dan op zo'n moment wachten? Uh, ja, aan de andere kant. Dit, dit is ook, hoort ook bij het spel natuurlijk. Ja, het is inderdaad ook, uh, hij probeert het verschil te maken in de afdaling... door alle risico's te nemen. Ja, en dan kun je ook verwachten, als je dan onderuit gaat, dat de rest dan niet uh, op je gaat zitten ja. wachten. Ik vroeg hem nog even af, hoe we. Want hij lag natuurlijk even een stuk achter. Hoe weet hij dat Quintana dan doorreed? Dat hoort hij dan via zijn oortje of zo? Um, ja, maar misschien heeft hij op de lange stukken wel wat kunnen zien... wat wij misschien vanuit de, <laughs> vanuit, vanaf de motor niet konden zien. Ik denk inderdaad dat hij het van een afstandje kon bekijken. Ja, ik... En misschien de via de oortjes natuurlijk. Dat Kreuzer zegt van ja, Quintana is aan het rijden. Dus ja. het zal beide zijn. Ja, nou, in ieder geval kon hij in zijn eigen taal hem te woord staan natuurlijk. Um, Gio, ja, ik zei het al, ja, het slachtoffer van de dag. Maar dat klinkt ook zo dramatisch. Uh, hoewel, als je dan kijkt wat er gebeurd is... is de schade nog beperkt. Dat is toch dan want hij moet een plaatsje toegeven in het algemeen klassement. Ja, hij moet een plaatsje toegeven. Uh, nu komt trouwens de bus binnen met alle sprinters. Die zien we erbij zitten met volgens mij ook het restant van de Nederlanders. Want na Geesink en Tankink op bijna 13 minuten zagen we ook Wout Poels... die vlak erachter zat op 13.01 binnenkomen in het gezelschap van Andy Schlek. Ja, ooit toerheld. En Pierre Roland, ooit bolletjesdruidrager in de Tour. En Liebe wedstrijd, die zagen we ook wat eerder doorkomen op 15 minuten en 41 seconden. En nu kijk ik nog eventjes naar de binnenkomst inderdaad, van die andere mannen allemaal. Wie daar allemaal bij zitten. Ik weet in elk geval dat de sprinters erbij zitten. Dus even kijken wie hebben we daar verder bij. Trouwens, ik zie Chris Boekmans zie ik als uitvaller genoteerd staan. Dat is uh, slecht nieuws voor Van Soleil DCM. Want die staat hier op mijn computer als uitvaller in de etappe van vandaag. Die zou dan afgestapt zijn zonder dat dat verder gemeld is. Dus Chris Boekman, sprinter uit die ploeg, die is er in elk geval af. Ik zie Nicky Terpstra daar in ieder geval bij staan. Ik zei het al, de echte sprinters die zitten erbij in die achtervolgende of in die groep. Die op ruime achterstand, ruim, ruim, ruime achterstand daar over de streep komt. Ja, en de rest van de Nederlanders, zij zitten daar ook allemaal bij. En dan kijk ik eventjes, ja hoor, de bezemwagen is inmiddels... Ook binnen betekent dat uh, niemand te laat over de streep komt. De klok is nog geen 23 minuten ver. Nee, het venijn zat hem echt in de start. En dat heeft ook Laurens ten Dam gemerkt inderdaad. In dat klimmetje van de tweede categorie. Daar moest hij lossen. Daar raakte hij zijn vijfde plek kwijt aan Nairo Quintana. Laurens ten Dam. Laurens, kun je het moment beschrijven dat je moest laten gaan? Uh, nou ja, het trok vol op gang met Lozada. Toen ging het nog wel. Uh, toen ging Moreno rijden. Nou ja, toen hoorde ik van Nico, hij ah, denk met tien man over. Ja, toen gaf Rodriguez nog even een tik op. En dat was me net even te machtig. Misschien ook net even zondag uh, best wel diep in de reserves geweest achteraf. Met dat op kop rijden. Uh, misschien vandaag die klim een beetje onderschat. Ja. En een rustdag gehad, kan dat nog parten hebben gespeeld? Ja, het zal een samenloop zijn. Maar je had gewoon een, een mindere dag? Nou ja, kijk... Uh... Je rijdt nog met de eerste team mee, maar uh, niet met de eerste vijf. En dat is net even jammer. Je Verliest 1 minuut 3, er staat nu 6 in het klassement. Wat zegt jou dat? Ja, wat ik zeg, dat is het meeste tijdsverlies wat ik heb uh, van de hele rondes zo'n een beetje op die mannen. Dus dat is wel zuur. Laurens Tendam was dat, hij verplaatst dus naar uh, nummer 6 in het algemeen klassement. Hij stond 5-6 dus <tus> ingehaald door die uh, Quintana. Uh, Bart Voskamp, wat was jouw indruk van uh, de beide Nederlanders? Uh, nou ja, Mollema gewoon op zijn eigen stijl. Gewoon hard ik het naar boven, maar gewoon nooit, uh, nooit het wiel kwijtgeraakt. Dus dat was sterk, want de sterkste bleven over. Het was nog maar een heel selectief groepje. En uh, hij, heeft, uh, hij hing er gewoon goed aan. Hij heeft eigenlijk nooit echt in de problemen gezeten volgens mij. Dus hij heeft nooit tijd moeten toegeven. Nou ja, Laurens geeft het zelf al aan. Ja, net een mindere dag. Ja, slecht ben je niet als je nog bij de... Hè, toen de tien overschoten zat hij er nog bij, maar hij kon net niet mee. Nou, ik denk niet dat hij zich zorgen moet maken over het tijdverlies. Kijk, Quintana die gaat de komende dagen bergop hier en daar toch nog wat tijd uh, op hem pakken. Dus die positie zou hij misschien sowieso wel kwijtraken. Maar aan de andere kant. Uh is het meer, ja, denk ik, dat hij zich zorgen maakt van is mijn vorm nog wel goed en dat, daar moet hij niet aan gaan twijfelen nu. Nee. En Mollema, wat je zei in die klim... Uh, klimmetje van de tweede categorie. Nou ja, hij, hij haakt aardig aan. Maar hij kan dan niet, zoals Contador dus wel doet, echt proberen een aanval uh, in te zetten. Nee, het is niet het type renner en dat hebben we afgelopen dagen ook gezien en in het verleden ook niet gezien die een felle demarrage kan plaatsen. Ja, en Contador kan het wel. Alleen, Hoewel, in... het ook niet uiteindelijk niet lukt. Nee, nee, nee, maar de, de wind stond heel verhaallijk bovenop uh, op de kant. Dus het was geen rijden. er waren de renners niet vol, maar. De wind stond wel op de kant, dus op het moment dat je demereert en je rijdt vlak langs uh, die kant, ja, heb je kans dat je de boel uit elkaar kan trekken. Maar ja, ook Contador met deze vorm kan demeren, maar niet het verschil maken. Hij nee. nou, had kruisingen bij zich, die probeerde het ook nog een paar keer, maar die, die heeft veel minder uh, dynamiek, zeg maar. Ja, dat de explosiviteit die... was iets minder, maar goed, ze, hebben, ze zijn om en om gedemereerd. Port was op dat moment even af, alleen heeft hij nooit echt veel toegegeven. Port is zijn eigen tempo is teruggekomen, konden daarna controleren. Maar het was wel het moment om uh, te kijken van ja, wat, uh, wat gaat er gebeuren. begon met de ploeg van Katusha, die de aanval in feite inzetten? Ja, uh, die Moreno-Real zo Bart dat toen ten andere af was en toen er maar een klein groepje was. Toen heeft Rodericus nog een keer doorgetrokken. Ja. Ja, Daarna Saxobank. Dus uh, ja, we hebben wel. Uh toch wat sterke blokken gezien. En dat denk ik ook wel uh, dat de tour nog niet voorbij is. Nee. Uh, Grappig dat er in ieder geval wordt aangevallen. En dan zeker op zo'n call in, de, in deze etappe naar GAP. En dan nog even jouw indruk van Vroom. Want ook zo'n rare uh, ja, mis, misstuuractie. Dat... Ja, je ziet dat het verschil dus ook gemaakt gaat worden in de afdaling. En dat Contador uh, dat, uh, dat ook niet goed om dat, dat te gaan gebruiken. Dus ik kan me voorstellen dat Vroom best een beetje angstig is. Nou ja, goed, we speculeren allemaal over het weer. Uh, normaal in Nederland nu speculeren we over het weer in Frankrijk. En we zitten een hele vervelende afdaling na de eerste keer en het schijnt Ze hebben het over hagel of regen. Ik ben geen weerman, maar ja, als dat gebeurt... en we zien de afdaling van vandaag... Ja, kan van alles gebeuren. Toerartiest! Dit liedje gaat over Ella Fitzgerald, de grote jazzzangeres. Frans Gal was de touretvist van vandaag. Ella LA was uit uh, 1988. Hij zat uh, mee in die kopgroep van 26 en eindigde uiteindelijk als beste Nederlander. Nee, uh, ja, als beste Nederlander vandaag, dat moeten we toch even wel zeggen. In de etappe Het is uh, Tom Du Moulin, want hij eindigt als zesde. Steven Dalebout in gesprek met hem. Ja, dat je liet nog even zien hoe goed je was. Maar het was vooral die klim daarvoor, hè? Ja. De kikkeling kon ik gewoon net niet mee. En uh, ja, dat is wel jammer, maar uh, goed, ik uh, kan ook al vrede mee hebben. Ik bedoel, uh, Rui Costa, ja, die winterronde van Zwitserland, dus, uh, dat ik die niet kan volgen bergop, dat uh, lijkt me geen schande. En uh, ja, ik hoopte uh, dat het misschien uh, laat zou ontploffen en dat het nog bij elkaar zou komen in de afdaling. En dan kon ik nog dus zo'n truc uithalen dat ik nu bij het groepje deed. Maar, uh, ja helaas maar goed. Het was, uh, ik ben uh, tevreden, ik heb meegedaan voor de overwinning. Dat uh, was net niet, net niet goed genoeg en dan, ja, dan moet je tevreden zijn. Het is op dagen als deze ook altijd al een gevecht om in die kopgroep te komen. Hè? Kun je vertellen hoe dat ging aan het begin van de etappe? Het was meteen ja. ja, bergop ook. Hè? Ja het was uh, eigenlijk reden we meteen weg. Op het vlak al. En uh, we hadden een mooie voorsprong op het klimmetje. En toen uh, kwamen er een paar overgestoken op het klimmetje. En, uh, daarna, Weer een nieuwe kopgroep. En ik heb er steeds bij gezeten, dus dat is heel goed. En toch niet uh, te veel krachten verspeeld. Dus, ja, ik heb het heel goed gedaan in het begin, uh, vond ik zelf. En uh, ja, uiteindelijk zat ik mee, dus dat is wel mooi. En dan kijk je om je, heen, om je heen en dan zie je een groep met nogal grote namen. Hoe, hoe schat jij je kans in vandaag? Uh, nou, je hebt altijd kans in zo'n uh, kopgroep. Daar moet je gewoon vanuit gaan. Als, als je al met de gedachte uh, in de kopgroep zit van ja... Het, Gaat het waarschijnlijk toch niet lukken, dan, dan gaat het ook zeker weten niet lukken. Um, maar ja, natuurlijk uh, was ik ook eerlijk en uh, zaten er een paar hele grote namen in die kopgroep. En dan, uh, ja, dan moet je veel geluk hebben en uh, heel sterk zijn. En uh, ik had het allebei, maar uh, ik was niet, niet sterk genoeg. Tom Dumoulin was dat uh, vanuit Frankrijk uh, over zijn zesde plaats vandaag in de etappe. Hij zat dus mee in die kopgroep, Bart. Wat vroeg je van zijn optreden? Nou ja, hij, uh, hij was op afspraak. Hij gaf al een poos geleden van: Het lijkt me mooi om nog een keer in ontsnapping te zitten. En dit was de dag om in de ontsnapping te zitten. Nou, dan is het knap dat je. Hè, in het begin is het heel moeilijk. Iedereen wil op deze dag meezitten. Hij kan het, hij zit mee. Dus hè, die inhoud heeft hij. Dit, uh, die, uh, dat inzicht heeft hij om met de juiste groep mee te zijn. Ja, en als je vervolgens met uh, toppers als Costa inderdaad in de koproep zit. Ja, dan is dat, wordt het heel lastig met zo'n klim van tweede categorie. En hij haalt de benen wel. Ik had het idee: uh, hij ging uh, al vrij vroeg. Hij was natuurlijk gretig. Dus hij ging achter Hensen aan. Die ging ook heel sterk weg. Die Hensen blies zich. Zelf ook op, nou ja, en Tom blies zich daardoor zelf ook op, dus maar er zijn van die van die leermomenten die jongens jong en het is gewoon heel lastig om met zulke klasbakken nog uh, proberen die berg over te gaan. Ja, uh, zesde wordt hij uiteindelijk in die uh, kopgroep van 26 in eerste instantie zat ook nog Johnny Hogeland. Ja, Johnny Hogeland, uh, Thomas de Gent. Uh, Thomas de Gent had ik ook veel beter ingeschat. Die zakte dan ook heel merkwaardig erheen. Uh, Johnny heeft natuurlijk uh, op de dagen hiervoor heel veel energie verspeeld. Wat niet nodig was. Hè. Had die, uh, jij noemde het zelf de Chas Patat. Vindt zo stom. Ik woord. zou dat woord toch zeggen. Ja, ik noem hem toch maar voor jou. <laughs> maar hij reed in ieder geval uh, tussen de kopgroep en het peloton. En hij haalde het net niet. En dan blijft hij toch doorrijden daartussen. Ja, dan, dat zijn momenten. En denk van als je zo lang beroepsrenner bent. Van, ja, dan moet je gewoon je verlies nemen. En ergens anders die winst pakken. Ja, dat, dat soort dingen dat kom hij dat terug, betaalt zich vandaag terug. In ieder geval, ik weet niet of hij dan helemaal had meegezeten, maar het zijn onnodige dingen. En dat moet je als, uh, ja, als, als je al zo lang bij de beroepsgrijders rijdt, moet je dat niet meer doen. Nee. Uh, uh, jij zit in de kleding. Het meest, uh, meest uh, uh, geborduurde ge ge naam op de shirts is. Ja, de Chaspatat komt, uh, he? komt heel veel voor momenteel. <laughs> ja, in de fietskleding. Goed, uh, Bart, uh, dank, dank voor u. We gaan straks vooruitkijken naar de tijdrit van morgen. Dat doen we dan vanaf kwart over zes. De and roll band in de wereld. Ik kan dat best een beetje op zijn Frans zeggen, de Rolling Stones. Want die hebben een hele tijd ook, met name begin jaren zeventig, natuurlijk daar in Frankrijk gewoond. In de villa van uh, Keith Richards. En uh, daar heeft hij in zijn biografie ook prachtige verhalen over geschreven. Dat ze dan s'morgens. Dan gingen ze de hele nacht door met opnames uh, maken. En dan gingen ze s'morgens een uh, heel vet ontbijtje halen. Ergens een, uh, een haventje verderop. Met een bootje. Dat kun je je voorstellen. Keith en Mick in een bootje. En die dan naar die. Uh, Havenstad ging, ging zijn eitje eten en dan uh, onder zeil. Met de nodige spiritualien, dat dan weer wel. En dit was later uit hun uh, zogenaamde disco-periode. We praten over 1978. Miss You was dat, van de Stones van het album Some Girls... waar mijn vader zomaar ineens mee thuis kwam. zei, deze hoor ik in een platenwinkel, Ik denk die neem ik voor je mee. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Nog een sportbericht. Het gaat over voetbal. PSV heeft met AS Roma een akkoord bereid over de transfer van Kevin Strootman. De middenvelder moet nog wel persoonlijk tot een akkoord komen met de Serie A-club. Waarschijnlijk ondertekent Strootman daarna een vierjarig contract. Na verluid ontvangt PSV... Hou u vast, zo'n 19 miljoen euro voor deze Kevin Strootman. Mediaoverzicht met Martijn Nijhuis. Egypte blijft het wereldnieuws beheersen. Het gaat natuurlijk over de zeven doden die vielen bij nieuwe rellen... en over de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Burns is op bezoek in Cairo, zegt dat zijn land zich niet wil bemoeien... met, zoals hij het noemt, interne zaken. Belachelijk, zegt een Amerikaans hoogleraar... bij de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Amerika moet om tafel met het Egyptische leger... dat nu de macht heeft gegrepen, en met de interimregering. Want de kans is groot dat er uiteindelijk... voor de zoveelste keer een dictator aan de macht komt. De baby van de Britse prins William en Kate Middleton... kan elk moment geboren worden. En ook dat staat op de voorpagina van mijn grote nieuwsites. Behalve op die van de BBC. CNN komt met een zeer lang artikel vol met feitjes over Britse koninklijke geboortes. Wist u bijvoorbeeld dat er vroeger een minister bij de bevalling aanwezig moest zijn... om te voorkomen dat de baby zou worden verwisseld? RTL Nieuws laat een Franse verslaggever aan het woord. Die zegt, ja, het is vakantie, weg met dat crisisnieuws. Ook wij verslaggevers snakken naar koninklijk babynieuws. They want uh, to have a good news and that summer and it's sunny... and is uh, fed up with economic problems and uh, unemployment. De Duitse Consumentenbond waarschuwt voor luchtbedden en opblaasbare plastic dieren. Stuur je kind er niet zomaar het water mee in, want ze kunnen levensgevaarlijk zijn, zegt de bond bij het Duitse journaal. En vooral de luchtbedjes en paarse krokodillen die je bij winkeltjes bij het strand koopt. De Duitse Consumentenbond heeft er 50 gekocht voor een test en bijna de helft voldoet niet aan Europese regels. Het advies in het Duitse journaal laat je kind voor de zekerheid zwemles volgen bij een strenge zwemlerares die de kinderen gewoon in het water gooit, zonder zwembandjes. Anders leren ze het nooit. Als een kind in het water valt, zinkt dat kind op wie een steen. Het eerste schritt is alleen hoog komen naar de oberflasche. Gewoon wachten tot ze weer boven komen. Zwemles volgen dus en geen goedkope luchtbedjes kopen... is het advies aan de Duitsers of gewoon niet het water ingaan en in je zandkel blijven liggen. Dat kan natuurlijk ook. Een mooie foto op de voorpagina van NRC Handelsblad. Te zien is de stoer kijkende Russische president Poetin in een duikboot. Hij deed mee aan een onderzoeksexpeditie in de Baltische Zee... naar een vergat dat daar in 1869 verging. Poetin wilde weer even laten zien dat hij een echte bikkel is... of, zoals NRC het omschrijft... de president laat zich geregeld in masculine poses fotograferen. Nou, de beste reportage over de Nijmegense Vierdaagse komt waarschijnlijk van Omroep Gelderland. Die liep een dag mee met dé toiletjevrouw van het evenement. En die dirigeert ook iedereen naar de vrijgekomen wc's. Ja, daar gaan we nog kijken. Ja, de achteren. En nog één. Toiletjevrouw Annie Bremer. Al elf jaar lang regelt ze toiletverkeer. Ze zit tegen de klep op. Gewoon tegen de klep op. Hoe versieren ze dat toch? Ik snap het niet. Nou, die Annie heeft in geval geen last van uh, valse bescheidenheid. Ze is gewoon de beste toiletjevrouw van de hele Vidaarse. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze roepen niet van niks. Hé, hey, tante Annie, ben je er zegt: Ja, tuurlijk. Ieder jaar hetzelfde liedje. Dat weet je okay. toch? Als wij er niet zijn, wie doet het dan? De kabouters doen het niet. Tot de ik zou hier persoonlijk al heel erg moe van worden. Hoor. Ja, mensen worden ook een beetje bang van haar. Want die stonden dus bij dat ding. Een wat chique mevrouw stond daar. Het is dus echt een aanrader, dat filmpje bij Overgelderland. En uh, toen zei die vrouw... U moet nu naar binnen. Maar die mevrouw moest helemaal niet. Maar die ging toch. <laughs> die dacht ook van... Ik ga naar binnen, dan ben ik er vanaf. Ja. Oké, okay, uh, mooi verhaal. Het staat allemaal in het mede Gemaakt door Martijn Nijhuis. Um, eens even zien, eens even neuzen. Even alle zweet van het voorhoofd gewist... Want we staan aan het eind dus van etappe nummer 16 in de Tour... die gewonnen werd door de Portugees Rui Costa. Een prima prestatie voor hem natuurlijk. Maar de spanning zat hem daar toch vooral achter... in het groepje met de klasse-mensenrenners. Er was een aanval op de gele trui. De gele trui raakte zelfs even in het struikgewas. Maar hij wist uiteindelijk toch weer bij elkaar te geraken. En uiteindelijk gingen al die klasse-mensenrenners richting finish. En is daar dus weinig tijdsverschil ontstaan. Wel met Lauders de Dam. Hij moet een plaatje inwisselen naar de dag van vandaag. Hij gaat van 5 naar zes... Het algemeen klassement. Straks gaan we vooruitblikken naar morgen. En ook natuurlijk een beetje napraten nog over vandaag. Vanaf kwart over zes in het laatste deel van Radio Tour de France. Het laatste nieuws. Ik ben Boudewijn Berensen En ik ben Judith Spiegel. En uh, wij zijn ontvoerd. Zij willen dat wij druk uitoefenen op de Nederlandse regering. Maar op deze manier komen we hier niet uit. Doe iets met z'n allen. Doe iets. Ja, Mollema is nu ook over de streep. En hier komt Laurent Stendam over de streep. De twee Nederlanders zijn binnen. Hello, hello, hello, hello. Stevige wandelschoenen aan, petjes op, genoeg drinken in de rugzak. Zoals het nu naar uitziet gaat het een hele mooie en feestelijke bilatie worden. Ja, niet lullen. Hoppakee. Radio 1, het nieuws van alle kanten.